8 Uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het sturen van onbewapende waarnemers naar Syrië. De 30 waarnemers moeten toezien op de naleving van het bestand tussen de regering en de oppositie. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het Staakt het Vuren, dat sinds donderdag van kracht is. De regering van Duitsland onderzoekt of een Duits schip het VN-wapenembargo tegen Syrië heeft geschonden. Het heeft mogelijk wapens vervoerd die waren bestemd voor Syrië. Die zouden zijn geleverd door Iran. Volgens het Duitse blad Der Spiegel werd het vrachtschip gehuurd door een firma uit Oekraïne. Overlopers van het Syrische regime zouden Duitsland hebben getipt. Daarop is het schip stilgelegd voor de Syrische kust. Er geldt een wapenembargo tegen Syrië... vanwege het geweld tegen de bevolking door het regime van president Assad. Duizenden supporters van FC Zwolle... vieren de promotie van hun club naar de eredivisie. Rond zeven uur begon de huldiging van het elftal... op het Rode Torenplein in het centrum van Zwolle. De spelers kwamen per boot aan bij het plein. Langs de vaarroute stonden duizenden mensen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de sfeer uitstekend. Voor zover bekend zijn er geen incidenten geweest. Na de huldiging is er nog een groot feest. FC Zwolle werd gisteravond kampioen in de Jubilair League. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt... die betrokken zouden zijn bij vier moorden bij Parijs. De moorden werden de afgelopen maanden gepleegd met hetzelfde vuurwapen. De schutter ontkwam op een motor en de politie vond die motor... bij de man van 33 die nu is opgepakt in Versailles. De andere verdachte werd gearresteerd in Parijs. De moorden lijken geen politieke of religieuze achtergrond te hebben.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 Nog een goede goedenavond. We gaan even langs de velden. Beginnen we in Nijmegen. Want, frank -Villard... Na een kwartier is het 1-0 geworden voor NEC. Hij laat Gennaro Zevuik precies zien waarom ze in Nijmegen zo blij met hem zijn. Hij wordt aangespeeld. Speelt in één beweging vrij, Loopt mee en Schöne kan hem zo bedienen. En loopt zo die bal binnen voor de Nijmegenaren. Tegen Heerenveen dus 1-0 in Nijmegen. PSV AZ, Bas Tegelerich. 1-2 nog altijd in het voordeel dus van AZ na een uur voetballen. Er zijn uh, twee schietkansen geweest voor PSV. Eerst Lens, aardige redding van Esteban. En uit de corner die het gevolg was een poeier van Labiat net over. PSV klopt wel op de deur, maar moet nu... Toezien dat AZ een hoekschot moet gaan nemen. Kortom nu PSV even met de rug tegen de muur. 1-2 is het in Eindhoven. En dan de Kuip, de enige derby die we nog hebben. Ronald van der Geer. Er staat het 1-0 voor Feyenoord na 19 minuten. Doelpunt na 7 minuten gemaakt door Guidetti. Hij had net bijna zijn tweede te pakken. Toen hij aangespeeld werd aan de rechterkant van het Zassopgebied. Schoot en via Smit, de verdediger, ging die bal ineens de lucht in. En zakte ook direct weer. En de ruiten moest reddend optreden om de tweede van Feyenoord te voorkomen. Maar Zuid staat voor op Rotterdam-Oost. 1-0. De volleyballers van Orion kunnen vanavond kampioen worden van Nederland. je Tip, ze zijn net begonnen in de eerste set. 7-4 is de voorsprong voor Orion. En die ploeg was vanaf het begin van het seizoen de gedoodverfde favoriet voor de titel. Het zou de eerste in de geschiedenis van de club van Orion zijn. En voorlopig zijn ze op weg. 7-4 in de eerste set in een fantastisch volgestampte sporthal. De leuke wedstrijd van vanavond is PSV AZ, Bas Stigler. Ja, even een strepseltje bij Bond halen. <laughs> bij door de collega van de Volkskrant heel vriendelijk aangeboden. Dankjewel. Uh, maar zometeen verder kouwen. Uh, 1-2 na ruim een uur in Eindhoven als PSV aanvalt. En uh, Wijnaldum weg wil aan de rechterkant. Die wurmt zich wel los van de tegenstander. Maar de tweede niet. Krijgt dat toch de gelukje nog de bal mee. Wil hij vanaf de rechterkant voorzetten in de buurt van Toivonen. Maar daar staat er weer een been tussen. PSV heeft gewisseld overigens. Mertens naar de kant gehaald. Dat is ook veelzeggend niet in het hoofdstuk voorgekomen. En Memphis Depay 18 jaar jong voor hem in de ploeg gekomen. Labiat wil weer schieten. Schiet niet. Wil de bal het strafgebied van AZ insteken. Dat lukt wel. Maar daar is Willems te laat. Uitverdelen van Berends laat de wensen over. Kan de bal via Strootman alsnog komen. Maar schiet Strootman tegen Viergever op. En gek genoeg voelt Viergever nu aan de rug of dat allemaal wel goed gaat. Nadat hij een bal, die toch helemaal niet zo hard was, van Strootman tegen zijn lichaam kreeg. Misschien iets verdraaid. Aan de linkerkant PSV valt aan. Willems wil een voorzet geven via Berends over de achterlijn. En hoekschop nummer 7. In deze wedstrijd van PSV die dus normaal gesproken via Mertens kwamen vanaf die kant. Nu zal Depay dat moeten gaan doen. Dat is een getalenteerde jongen. Heeft een goede trap. Dat hebben we al een aantal keren gezien. Mag dus ook de hoekschoppen nu gaan nemen. Dat doet hij goed. Dat doet hij bijna op het hoofd van. De Rijk die wil doorkoppen. Bij de tweede paal duikt dan Toyvonne op. Maar die krijgt zijn voet eigenlijk net niet meer tegen de bal. Zodat de bal ongevaarlijk langs het doel van Esteban gaat in plaats van erin. Dat had maar zo als Toyvonne die bal wel goed zou hebben geraakt. Tegelijk maken kunnen zijn. Na ruim 62 minuten Esteban met de schrik vrij. De keeper die dus zo blunderde bij de eerste goal van Lens. Maar zich zo goed herstelde, zo vakkundig herstelde in het restant van de eerste helft. Waarin hij een aantal ongelooflijk knappe reddingen in huis had. Hier dus een beetje gered wordt door het lot. Want hij had geluk. Strootman heeft de bal. Die verspeelt hem denk ik aan Labiat. Nee, die pikt hem toch nog op. Die wordt op zijn hakken gelopen door viergever. gever Scheidsrechter fluit. En nou is het publiek weer boos op Kuipers omdat er geen kaart komt. Dat had denk ik maar zo gekund. Want de tik van viergever leek mij een gemeene. Hoewel ik er natuurlijk wat verder van af zit dan dat Kuipers ervan van af staat. De schade aan Labiat valt even goed wel mee. Want hij kijkt nu vragen naar de scheidsrechter en zegt... Uh... Had je daar niet wat meer aan kunnen doen? In de herhaling kijk ik nog eens en denk ik dat je inderdaad geel moet geven. Dat doet Kuipers dus niet. De vrije schop die PSV gekregen heeft is wel genomen inmiddels. Zodat de bal weer rolt via Hutchinson. Aan de rechterkant van het veld. Korte 1-2 met Strootman. Het gebeurt nu op de az helft Hutchinson loopt de drukte in. Bedenkt zich. Draait om. Loopt er weer uit. Geeft de bal breed mee aan Toivonen. Staat nu in de as van het veld. Aan de linkerkant Toivonen aangespeeld. Die draait nu weer terug naar de as. Geeft de bal naar Strootman. Die kaatst hem terug op de Rijk. Ook hij nu op de helft van AZ. Zo puzzelt PSV. Maar het is zo'n. Ja, puzzel met 10.000 stukjes. Daar ben je nog niet zomaar uit. Nu gaat aan de rechterkant Lens lopen. Die krijgt een klein duwtje mee van Palsen. Loopt dan de bal over de achterlijn. En dan eh, mag je volgens mij als scheidsrechter zeggen... nou, we kunnen kiezen voor een vrije schop of voor een hoekschop. Hij kiest Kuipers voor het laatste. Ja, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Want zou hij een vrije schop hebben gegeven... dan was het een meter binnen de lijnen geweest. Nu ligt de bal er dus precies op. Maar moet AZ voor de achtste keer in deze wedstrijd wel weer terug. En dus in afwachting van dat wat komt... De vorige hoekschop was dus Link in herinnering groepen. De Rijk en Toivo ertoe. Die lopen nu allebei naar de eerste paal. Wie komt er dan bij de tweede paal? Marcelo. Die kopt wel, maar kopt naast omdat hij de bal meer schampt dan kopt. Uh, nou ja, kansjes voor PSV. Misschien mag je het niet eens zo noemen. Mogelijkheden, beetje dreiging. Maar aan de andere kant voel je dat er straks gegarandeerd Zo'n moment komt dat AZ countert als PSV de bal een keer verspeelt. En wie weet wat er dan gaat gebeuren. Een wissel. Eltidoor gaat naar de kant en dan komt normaal gesproken Benschop in het elftal. Dat is ook nu het geval en dat gebeurt dan in minuut 65. PSV 1, AZ 2. Feyenoord stond heel snel voor met 1-0 en daarna Roland van der Gier. Wel geprobeerd om een tweede te maken. Maar Feyenoord ook dan niet meer zo geïnspireerd als dat het deed in de eerste minuut. En Excelsior komt er zo heel af en toe eens uit. En er wordt wel eens een overtreding gemaakt. Maar twee vrije trappen die Excelsior kreeg eigenlijk op de helft van Feyenoord. Met de bedoeling van Jansen om die bal in het strafschopgebied te laten neervallen. Op het hoofd van een medespeler. Doorzien door Mulder. En dus twee keer eigenlijk makkelijk pakken. Maar Feyenoord is af en toe een beetje laks. En Excelsior begint steeds ja, wat agressiever te spelen. Ja, Feyenoord is nog wel dominant. Heeft heel veel balbezit. Maar ook heel veel balverlies. Nu is er ruimte voor de vrij speelt de Guidetti aan. In één keer doorgegeven op Bakal in het schasselgebied. Het schot van Bakal wordt nog gekraakt door Smit. En gaat uiteindelijk dan toch via Bakal over de achterlijn. En dus mag de ruiter gewoon een doeltrap gaan nemen. Geen corner of zoiets dergelijks. Maar dit was dan een razendsnelle aanval van Feyenoord. Het in één keer doorsteken van Guidetti richting Bakal. Goed gezien, want hij was de man die vanaf het middenveld. Langs de laatste linie van Excelsior sloop. En toch enigszins oog in oog leek te zijn met de ruiter. Maar daar was ineens het uitgestoken been van centrale verdediger Smit. om erger te voorkomen. De goal van Guidetti Overigens na 7 minuten. Betekent niet alleen zijn twintigste. Ja, betekent wel zijn twintigste, maar ook een mijlpaal voor hem. Want hij is voor het eerst sinds 25 jaar. De speler die de 20 haalt en daar maar 23 wedstrijden voor nodig heeft. Dat is lang geleden dat de speler van Feyenoord zo makkelijk in mindere wedstrijden kon scoren. Guidetti is er wel in geslaagd. 23 wedstrijden had hij totaal nodig om tot 20 treffers te komen. En hij wil meer de zweet. Want hij stond al een tijdje droog. Scoorde in zes wedstrijden maar één keer. Maar hij heeft er nu weer één te pakken. Cabral is op avontuur aan de rechterkant van het veld. Is één man kwijt. Is vervolgens in een duel met Smit beland. En dan loopt hij de bal over de achterlijn. En is ook deze aanval van Feyenoord weer ten einde. Na 25 minuten is het eigenlijk wel wachten op de tweede goal van de Rotterdammers van Zuid. Voorlopig. Staat door de goal van Guidetti leidt Feyenoord met 1-0 tegen Excelsior. Het lijkt een beetje een slechte week te worden voor Heerenveen, Frank Wibuit. Ja, als je deze wedstrijd ziet en die tegen Ajax nog even in herinnering roept... Dan uh, lijkt dat er zeer zeker op, omdat nu uh, Heerenveen achter staat bij NEC met 1-0. En ook duidelijk de mindere ploeg is in uh, Nijmegen. NEC mag vrolijk voetballen, wint eigenlijk alle duels. Dat betekent vooral ook dat uh, de Friese ploeg uh, de duels niet hard genoeg ingaat. Ook onzorgvuldig uh, paast op het middenveld. Ongelooflijk veel balverlies leidt met name via Jurisic die voortdurend ingesloten wordt. Door drie, vier NEC'ers en nergens een bal kwijt kan. En dus voortdurend de bal weer afgeeft in uh, Nijmeegse handen. Nu doet Nijmegen. Uiting dat voor NSC, maakt tegelijkertijd de overtreding op jurysheets waar ik het uh, net even over had. En dus kan Heerenveen wel weer gaan aanvallen. Maar de eerste serieuze poging op het doel van Babels moet nog komen. Na, uh... Bijna 23 minuten voetballen. De vrije trap overigens in de breedte genomen richting zomer. De eerste keer dat deze twee ploegen elkaar troffen in deze competitie... was de allereerste wedstrijd van het seizoen. Toen speelde zomer nog voor de Nijmegenaren. Nu dus in Heerenveense dienst. En uh, daar uh, regelmatig nog altijd belangrijk, <coughs> neem ik niet kwalijk, voor uh, de Vriezen. Nu NEC, want de bal weer overgenomen. En uh, is het uh, Schöne die even rustig kijkt en de bal dan achter de verdediging legt. En Zeefuik, buitenspel gegeven, daar waag ik aan te twijfelen. Als je zegt hij maakt een overtreding, op zomer wil ik het wel geloven. Maar buitenspel, volgens mij stond hij in ieder geval op gelijke hoogte met uh, zomer. En in de herhaling is dat ook wel te zien. Want er stond nog een Herenveen verdediger nota een metertje. Voor Zeefuik, dus daar had hij nog wat ruimte over. Desondanks de vrije trap van Heerenveen onmiddellijk weer ingeleverd bij de Nijmegenaren. En op het moment dat ik het roep, schiet de NEC een bal over de zijlijn. En dus kan Heerenveen alsnog proberen in balbezit de eerste serieuze aanval van de wedstrijd op te zetten. Eentje die ook leidt tot een doelkans. Want die hebben ze hard nodig tegen NEC, omdat de Nijmegenaren voorstaan met 1-0. PSV vecht voor zijn laatste kans om van het seizoen nog iets te maken, gewoon Bas. Ja, daar uh, heb je gelijk in. Nou kun je ook zeggen ze hebben de beker gewonnen. Maar iedereen weet dat dat voor grote ploegen een troostprijs is. 1-2 PSV AZ. AZ breekt uit. Bent Schop de invaller wil langs de Rijk. En dat lukt nou half. Want hij is er eigenlijk niet langs. Maar met die lange benen geeft hij toch nog de bal een zetje. Daar ligt dan net Titon in de weg. Dit was dus zo'n uitbraak waar AZ een beetje op hoopt. Maar PSV dat uh, de tegenstander wel terugduwt en vast wil zetten op de eigen helft. Dat levert dus niet zo ongelooflijk veel kansen op. Er is een nieuwe speler bij PSV weer bijgekomen, Matas, En uh, ja, dat betekent een extra aanvallen. omdat Strootman, dat was dan wel opmerkelijk, naar de kant werd gehaald door Koku, De grote PSV-aanjager uh, eigenlijk. En uh, hij dus nu naar de kant voor de slotfase, waar AZ weer gaat uitbreken. Als het de bal op het middenveld heeft onderschept. Maarten Martens, die aan zijn voeten heeft, even halt houdt en dan maar kiest voor de rust. Van Moislanden terug. Maher aangespeeld. Halverwege de helft van PSV. Rustig wachten op steun. Die komt bij AZ altijd. En sowieso komen de backs mee. Zoals nu Palsen. Palsen heeft een voorzet. Benschop moet hem ineens pakken. En dat is een vuurpijl. Die bal die schiet hij zo. Dat is knap. Wat doet Benschop? Die schiet de bal nou net niet het stadion uit. Maar onder het dak van het stadion hangen van die stellages waar je overheen kunt lopen. Als je lampen moet vervangen of zoiets. Dat zo'n bakje zeg maar. En daar heeft hij de bal nu ingeschoten. Nou, dat kost hem dus 84,95, want die vinden ze niet meer terug. Dus dat kunnen ze in rekening brengen bij AZ. Dat is wel het hoogtepunt van Benschop in deze wedstrijd. Want je moet, nou, als je dit gaat proberen en zegt, wat gaan we nu doen, lukt het nooit meer. Maar die bal ligt in dat bakje. Mooi. Uh, 70 minuten op de klok. 1-2 is het bij PSV AZ in Eindhoven. De Kuip, van der Geer. Dat ze ook van dit soort bakjes, maar voorlopig is de bal er nog niet in terecht gekomen. Wel in de goal, één keer achter de ruiter, oftewel Feyenoord staat beneden om voor. Na bijna een half uur spelen, met balbezit nu voor Excelsior. Jansen, ter hoogte van het Feyenoord-strafstofgebied aan de rechterkant, maar hij ingooien. Doet dat richting Janga, maar die is er eigenlijk vandaag nog niet echt in geslaagd om een balletje vast te houden daarvoor in. En ook nu gaat het mis, omdat Janga uiteindelijk wel in balbezit komt. De bal meegeeft aan Jansen en die staat dan weer in buitenspelpositie. Dus mag Feyenoord vlakbij het eigen strafstof de vrije trap nemen. Maar het is in die zegt, nou ja, dan doe ik het maar richting Mulder. Terwijl Janga daar in de buurt staat, is er even wat oponthoud bij de vrije. Omdat Janga blijft stoorden, moet het dus weer terug naar Erwin Mulder. Nou, dan kan Mulder eens wat gaan verzinnen. Het zal een lange peer worden waarschijnlijk. En uh, dat wordt het ook richting Cisse Aan de linkerkant. Aanname van Cisse is goed. Nog net voor de middenlijn. Terug naar uh, Martens die Zo zal Feyenoord weer proberen om in enige zorgvuldigheid een aanval op te bouwen. Eerst terecht te komen op de helft van de tegenstander. En dan met een snelle combinatie en een snelle lopende man. Proberen achter de laatste linie van Excelsior terecht te komen. Elamadi, Klaasie, Nee, deze mislukt. Vlaar dan aangespeeld. Vlak voor de middenlijn nog. Vlaar kijkt eens wat om zich heen. Alleen Yanga is in de buurt. Geeft een korte bal. Op de vrij. Die moet dan met een handigheidje die bal vrijmaken en spelen aan Leerdam. Die staat aan de rechterkant. Oftewel, zo speelt Feyenoord rond. En moet het iets verzinnen om door die zwart-rode muur te komen? Nou, dan maar richting Cisse aan de linkerkant. Van Delen zit mis. Cisse houdt het balbezit. Komt van links naar binnen. Paas naar Bakal. Krijgt de bal in de as. Nee, Cisse schiet dan. Ja, als Cisse na gaat denken en gaat schieten, gaat het vaak niet heel erg goed. Nu had hij even de ruimte om na te denken. En uiteindelijk schiet hij de bal een meter of twee, drie naast de goal van de Ruiter. Maar goed, Feyenoord laat zich weer eens even zien op de helft van de tegenstander. En dat is ook wat waard natuurlijk. Nu heeft Excelsior het bal bezit met Van Delen, Die wordt opgejaagd door Guidetti. Het gaat terug naar de laatste linie van de Kralingers. Sterker nog terug naar de keeper. En dan een lange bal van Wesley de Ruiter. Komt terecht in de middencirkel waar Alberg het luchtduel aangaat met De Vrij. Maar Alberg wint dan uiteindelijk. Is de revelatie eigenlijk bij Excelsior dit seizoen. Maar Feyenoord heeft gek genoeg Mitchell tevreden. Andere speler van Excelsior overgenomen voor de volgende twee jaar. En Die tevreden ontbreekt nu vanwege een uh, blessure. Feyenoord heeft dus één keer gescoord na iets meer dan een half uur spelen. Bidetti deed het na zeven minuten. En daarom staat Feyenoord beneden al voor. NEC Heerenveen, Frank Wielaert. 28 minuten onderweg, 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Dat ook duidelijk de betere is in deze wedstrijd. En nu Jurisic en Narsing voor Herenveen. Daar gaat Narsing stafs op gebied in. Maar wordt dan de voet keurig dwars gezet door en blijft er slecht zijn doeltrap over. Omdat uiteindelijk Narsing ook degene is die de bal als laatste raakt. Waar uh, ook hij uh, onmiddellijk omsingeld wordt door 2-3 NEC'ers als hij uh, aan de bal is. En dus moeilijk tot nu toe tot zijn acties en zijn assists kan komen waar, die we van hem uh, gewend zijn. En N.S.C. kan weer van de goal af gaan voetballen. Nuiting diepe bal, zoeken naar zeefuik natuurlijk. In dit geval wint hij het duel niet, maar is uiteindelijk alsnog de bal voor N.S.C. als Conboy hem dan oppikt en hem uiteindelijk niet weet binnen te houden. Dus kan hier de veen gaan gooien ter hoogte van de middellijn. Aan de rechterkant wordt dat overgelaten aan Van Anholt, die in ieder geval een brutale indruk maakt Er als rechtsback gewoon het duel zo hard mogelijk in probeert te gaan en ook nog behoorlijk technische begaafd is en daar ook gebruik van maakt in de duels die hij met name met de jonge voor naar Verona voor moet uitvechten. Maar nu de bal ook over de zijlijn werkt. Dus kan NEC op ongeveer dezelfde plek gaan gooien. Alleen bevinden die zich aan de linkerkant. En nog een beetje op hun eigen helft. Nu is het combo. Bal de diepte in. Voor. Bal draait wel richting de zijlijn. Voor houdt die bal binnen. Gaat dan het duel aan. Met eh, zomer. Eerste instantie eh, zomer het bos ingestuurd. Leeuw komt een handje helpen. Dat betekent dat Scheune vrij is bij de tweede paal. Zeefuik. Oh, daar wordt de bal weggekopt door Breuer naar het meest eerste gevaar in ieder geval weg. Leidt aan balverlies. Bal leidt Opnieuw over de zijlijn en kan Selezi gaan gooien. Maar er is even niemand vrij. Dus even temporiseren voor de ploeg uit de Nijmegen. En dan George Zoeken die het uh, duel aan kan gaan met uh, Breuer bij de achterlijn. En dan is het uh, Ruzie Zoeken wie de bal als laatste raakt. zometeen als u over of de achterlijn of de zijlijn gaat. En als ik dat zeg dan is het Breuer die de bal de diepte injaagt. Richting Dost de Spits. Die we in deze wedstrijd nog helemaal niet gezien hebben. Na een half uur voetballen. En dus 1-0 voor NEC. PSV AZ, Bas Tichler. 1-2 nog altijd, kwartier nog gaan. We hebben wat leuke dingen gezien van De Pai, de invaller die voor Mertens in het elftal gekomen is bij PSV. maar Dat heeft uh, eigenlijk de Eindhovense ploeg, behalve dan dat het leuk is om te zien, nog niet al te veel opgeleverd. Zo even Poorten, die zijn tegenstander reinen, die toch een beetje op zijn teller zou moeten passen. Want die heeft een uh, gele kaart ontvangen inmiddels, de enige aan de kant van AZ overigens. Kwartier nog te spelen, precies. En dus AZ op voorsprong in Eindhoven nog altijd. Door die twee prachtige goals in de eerste helft van Altidore en Berens. Schoten van afstand, de tweede via de onderkant van de lat. Prachtige goals. Daarmee is de fout van de keeper, Esteban, geneutraliseerd. Die na 17 minuten een bal van Lens zomaar liet glippen. Dat betekende toen de 1-0. Terwijl PSV met de Rijk wil gaan bouwen aan een aanval. Nou ja, dat wil het niet alleen, dat doet het ook. AZ zakt wat terug, Benschop. Gaat dan toch maar eens kijken of de Rijk er van binnen of van dichtbij anders uitziet. Die wil dat verhinderen. Dan komt er een diepe bal. Die komt van de voeten van Toyfone. Die wil schieten. Dat schot wordt gekraakt door Maher. Dan wil Toivonen denk ik die bal laten lopen bij de achterlijn. Want dat levert dan PSV een hoekschop op. En zulks geschieden. Hoekschop nummer 9 voor PSV. Tel ik goed? Ja, de 9. Dan komen dus Marcelo en de Rijk weer mee. We hebben twee hoekschoppen in de voorbije minuten gezien die wel voor wat dreiging hebben gezorgd. Daar was u live bij met die kans van Toivonen bij de tweede paal. En nu Toyfone die bij de tweede paal staat te wachten met de handen in de zij. En dan maar ziet wie uh, welke kant gaat oplopen. Hij komt nu weer bij de tweede paal. Toyfone de lucht in. Kopt de bal in de doelmond. Marcelo de lucht in. Een hakje. En dan een omhaal. En dan van dicht bij de bal in de handen van de keeper. Omdat de omhaal die komt van Lens uiteindelijk zo futloos is. Nadat de bal eerst nog werd doorgekopt door Wijnaldum. Vanaf maar de penalty stip vanaf een meter of vijf. jaar. Lens is al blij dat hij in de drukte bij die bal komt. Kan er geen kracht meer aan meegeven. De richting was goed. Maar de bal zomaar in de handen van.. Esteban die daar niet zoveel moeite mee had. AZ weer via de rechterkant Reinen. Opgejaagd door Wijnaldum die even aan de linkerzijde staat. Vrije man gevonden die heet Martens. Martens komt bij de zijlijn uit aan de rechterkant. Wat wil je Martens? De de voorbij. Verspeelt de bal nu in de drukte. Opgepikt door Wijnaldum. Opgepikt door Labiat. Die gaat lopen met de bal. Maakt een behoorlijke indruk trouwens Labiat. er wel met Maher. Komt er een diepe bal naar Lens. Dat is een goede bal. Lens de gelijk maken. 2-2. Omdat hij sneller is dan tegenstander Clavan. En niet alleen dat, omdat hij koelbloedig blijft ook vanuit een niet eens zo makkelijke hoek. Want hij komt wat aan de rechterkant uit, de bal onder de SD-band doorschuift. En zo blijkt dat de druk die PSV ontwikkelt. Hoewel die dus niet gepaard ging met ongelooflijk veel kansen. De ene keer dat het wel gevaarlijk wordt, meteen doeltreffend wordt afgestraft door Lens. Kleine onachtzaamheid in de verdediging van AZ. Waar Lens zijn snelheid maximaal benut, wegdraait en meteen weg is ook bij bewaker Klavan. En dan eigenlijk in één moeite door. Het strafschopgebied binnendraait en de bal onder Esteban doorschuift. Nou krijgt PSV weer moed. Nu krijgt ook het publiek weer moed in Eindhoven. Want staat het met nog 12 officiële minuten. En eens weer gelijk. Het is 2-2 Lens. Even een paar klapjes over het net. Orion, maar te tip. 24-24. En één setpoint van Orion is weggespeeld door Lycurgus. En het geeft maar weer aan hoe deze ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Ook de laatste wedstrijden eindigen allemaal in hele hoge setstanden. En uiteindelijk moet je die twee punten verschil hebben en kan het er nu weer aankomen. Want opnieuw het setpoint voor Orion. De ploeg die hier dus vandaag bij Wins landskampioen is voor het eerst in de geschiedenis van de club. En dan moet deze wedstrijd dus gewoon gewonnen worden. Als dat niet gebeurt gaan we op herhaling bij Lycurgus in Groningen. Maar nu kijken naar dat punt. 25-24 de stand dus in de eerste set. Daar is de service en de paas van Birza aan de kant van Lycurgus. De aanval komt er dankzij Felicissimo. Maar hier ligt de mogelijkheid om de set af te maken. Maarten van Garderen, nee. Wordt goed gepaasd aan de andere kant. En dan slim binnengedrukt door Niels Komen, maar nee. De scheidsrechter ziet de fout aan het net van Niels Komen. Dat betekent dat de set niet beslist is, dat het weer gelijk is. En dat we gewoon nog even doorgaan in de eerste set. AZ 2-2, waar ken ik dat van, Bas, -tichler? Geen idee, vertel het me. Na nou, afgelopen woensdag. Oh zo, ja, maar toen viel hij in de laatste minuut. De goal van de Bayramie dat op uh, punt betekende nog voor Twente. Ah, PSV wil nu meer hoor. Diepe bal op Lens tegenstander zegt ik word weggeduwd. Palsen gaat liggen, daar komt Lens maar. Er is hulp. En die hulp komt er van Moy Sander die een hoekschot moet toestaan. Omdat hij Lens daar van de bal zet en dat uh, dus doet door zelf de bal het laatste Maar vooral boos is op Kuipers. Omdat hij vindt dat Lens in eerste aandacht dus al een overtreding zou hebben gemaakt op Palsen. Die daar ineens op de grond lag. En dat doet de grote, sterke Deense linksback niet vanzelf. Maar in de ogen van Kuipers dus wel. Nou ja, uh, dit is de sfeer die ineens hoort bij Eindhoven in het Stadion. Die sfeer is uh, 20, 25 minuten weg geweest. De paai met de hoekschop. Dat ziet uh, de keeper komen. Je ziet ook uh, spelers van PSV bij de tweede paal weer komen. Maar Marcelo en Toifonen lopen eigenlijk elkaar een beetje in de weg. Willen allebei naar de bal. Een van die twee zal hem dan toch geraakt hebben. Want die bal rolt over de achterlijn. Totaal gevaarloos overigens, maar levert dan terwijl PSV nog een hoekschop op wil. Uiteindelijk een uh, doeltrap op. Dan probeert Toivonen nog aan de grensrechter duidelijk te maken dat hij dat echt niet goed gezien heeft. Maar merkwaardigerwijs heeft de grensrechter aan de overkant heel weinig zin om een gesprekje aan te knopen met Toivonen daarover. Tien minuten nog te gaan in de wedstrijd. 2-2. Wie wil, wie kan, wie durft. Nou PSV wil, dat hebben we gezien. Kan ook AZ nog. Martens kop door naar de buitenkant naar Benschop. Punt van het strafstofgebied. Benschop legt de bal terug op Paulsen. Gaat er weer buiten om. Pauls op grote snelheid. Zal een voorzet moeten geven nu. Er wordt verdedigd op PSV via Labiat. Maar Pauls gaat de strafgebied toch binnen. wordt de bal weggetrapt door Hutchinson. Opgevangen weer door viergever. Opgevangen dus door AZ. En dan komt de bal alsnog voor de goal. Daar is Maher. Die wil wel komen, maar komt er niet aan de pas. wordt de bal weggewerkt door Willems. Die is een beetje in paniek. AZ neemt weer over via Maher en Berens. Terwijl Berens nog een tikkie meekrijgt van Willems. Maar dat mag omdat AZ de bal houdt. Maarten Martens zoekt en vindt. Goed Die hem één keer probeert uit de lucht te plukken. Maar dat doet met heel veel gevoel. In plaats van met zijn ogen dicht. Nou ja, dat hebben we aan benchkop gezien. Dat kan de bal ook het tribunedak raken. Maar hij wil het nu met zoveel gevoel doen. Dat het eigenlijk ook nergens op lijkt. En de bal met een uh, ja, heel rustig loopje eigenlijk in het zijnet verdwijnt. Waar Titon niets aan hoeft te doen. 81ste minuut. PSV, AZ is 2-2. En een trap van de keeper. Titon van PSV. Die wordt doorgekopt. door Mattafs. komt niet in de buurt van Lens terecht. Komt er wel aan de rechterkant in de voeten. Of de handen uiteindelijk van Hutchinson, want die laat de bal over de zijlijn lopen. Dan geeft hem dan maar mee aan Labiat. Labiat, kleine versnelling. Probeert de bal tussendoor te steken in de richting van Matafs. Dat wordt doorzien door viergever. Via zijn voeten gaat de bal weer over de zijlijn. dan komt er opnieuw een PSV ingooi. Even getreuzel nu, omdat Hutchinson niet weet waar hij naartoe kan gooien. Dat wordt uiteindelijk weer Labiat. En via de rijk dan weer naar de rechterkant naar Hutchinson. Hutchinson 10 meter over de middenlijn aan de rechterzijde. Houdt even stil. Geeft de bal dan naar de buitenkant mee aan Lens. Lens naar de entree natuurlijk van Matafs, weer aan de buitenkant terechtgekomen. Loopt nu 2-3 mensen voorbij. Geeft de bal mee aan Labiat. Aan de linkerkant ligt meer ruimte bij Willems. Dat is goed gezien. De Pai houdt het veld breed. Daar krijgt ook nu de Pai de bal. Die geeft een voorzet. Toivonen wil wel naar de bal toe, maar die wordt door mooi Sander weggetrapt. Dit was in ieder geval een relatief geduldige PSV-aanval. Wat nu met een gelukje van afstand bij uh, gaat schieten. Omdat hij de bal daarna matig uitverdedigen van az kan. plotseling voor zijn voeten krijgt op uh, een meter of 25 van het doel. Maar zijn schot gaat naast. Het is een leuke, spannende avond in Eindhoven. 82 minuten onderweg. Het is in evenwicht 2-2. Is het inmiddels 30, 35, 31 of zo, Maarten? Dat had het kunnen zijn, maar het is net afgelopen de eerste set. 29-27. En als de hele wedstrijd zo doorgaat, kunnen we een mooie lange avond gaan beleven hier. Maar Orion wint de eerste set en is twee sets af van het kampioenschap. Feyenoord Excelsior 1-0 en het wachten is op de tweede, Ronald. Ja, Feyenoord is er al een paar keer heel dichtbij geweest hoor. Met name met uh, schoten van afstand. Quidetti, vrije trap vanaf een meter of 25 op de lat. De vrij over, Bakkal net naast. Oftewel het is uh, een soort van eenrichtingsverkeer. Heel af en toe komt Excelsior er eens wat uit. Maar dan verliest het eigenlijk wel direct de bal als het er is. Op de helft van de tegenstander nu een kans voor Cabral. Maar de redding van de ruiter na een goede combinatie tussen El Amadi, Bakkal en genoemde Cabral. Die weg wordt gestuurd. Quidetti zat er ook nog eventjes tussen. Korte combinatie over dus een aantal schijven. En uiteindelijk staat Cabral dus helemaal vrij voor de ruiter. Maar de ruiter moet met de voeten redden. Ten koste van de corner dat nog wel. Die corner komt er zo meteen aan. Na 41 minuten blijft het dus 1-0 voor Feyenoord. Frank Wielijt, NEC Heerenveen. 38 minuten onderweg. NEC 1-0 voor en Heerenveen op de ranglijst. Nummer 6, 14 punten voor. Eerst even deze avond van NEC meenemen. Comboy over de linkerkant legt even terug naar Kolwijk. En dan staan er drie man van NEC voor de goal. Is het Zeefuik die er uiteindelijk net niet aankomt? Nee, dat was George die daar de lucht in ging. En uh, daarbij buitenspel uh, wordt gegeven. Dat leek het volgens mij niet. Ook daar leek me eerder een overtreding aan te pas te komen. Maar vooralsnog uh, is het feit dat Heerenveen nu de bal heeft wel weer terecht... En dus kunnen zij eruit komen. De nummer 6 heeft 14 punten voorsprong op de nummer 8 NEC. En dat klassenverschil zie je bepaald niet terug. Sterker nog, het is eerder andersom. NEC is heel veel sterker deze eerste helft dan Heerenveen. Dat nu opnieuw probeert om eindelijk eens een keertje dos in stelling te brengen. Tot nu toe nog niet gelukt in deze wedstrijd. Waar we dus op vijf minuten na de eerste helft er al op hebben zitten. Achterin rondspelen, dat is wat Heerenveen doet. Eigenlijk om vooral maar te zorgen dat NEC niet in balbezit komt. Want dat betekent onmiddellijk problemen voor de ploeg uit Friesland. 1-0 is het in Nijmegen. En dan nog zes hectische minuten in Eindhoven. Bas Vigelen. Maher heeft de bal voor AZ Kuipers wilde weer eens in de ogen van het PSV publiek niet voor PSV fluiten waar hij dat dit keer denk ik wel had moeten doen na een overtreding van Maher PSV heeft even goed de bal weer terug Hutchinson aan de wandel komt iets te veel tegenstanders tegen en raakt de bal uiteindelijk kwijt Berends Berends, er komt de ruimte nu ook voor AZ via Benschop die het strafstel goed binnen loopt dat een moeilijke hoek schiet en maar net voor langs dat is een goede knal nog van Charles en Benschop de invallen voor Eltidoor. de hoek is bijna niet te doen hij krijgt wel de ruimte omdat PSV eigenlijk even met tien man speelt. Wel met 11 in het veld, maar met tien man speelt. Want er ligt er eentje geblesseerd, dat is Willems. Ik denk dat hij kramp heeft. En dat is dan antwoord ingeschoten na die overtreding. Die uh, Maher dus maakte toen PSV er een minuut of anderhalf geleden vandoor wilde aan de linkerkant. En Maher dacht, nou dan grijp ik maar even in om er zeker van te zijn dat dat niet lukt. Ik denk dat hij zijn tegenstander daarbij geraakt heeft. Vandaar dus de boosheid van het PSV publiek. ...die in dit geval nog wel begrijpelijk was, hoewel. Maar dat zal je altijd zien. De scheidsrechter doet in het begin van de wedstrijd iets aantoonbaar verkeerd. En vervolgens uh, wordt dat de hele wedstrijd nagedragen. Terwijl ik denk als je het objectief bekijkt... ...Kuipers in het resterende stuk van deze wedstrijd... ...niet zoveel fout gedaan heeft. Maar ja, zo is het nog eenmaal. En dan zeggen wij thuis tegen elkaar... ...dan had je maar geen scheidsrechter moeten worden. Had je maar een vak hij, moeten hij, leren. Hij, ja, Hij fluit volgens mij prima. Maar ja, dat ene cruciale moment in het begin van de wedstrijd... ...dat heeft hij niet gezien toen PSV... Nou ja, was het er binnen of er buiten. Een strafschop had verdiend. In ieder geval een overtreding werd gemaakt die niet werd bestraft door de scheidsrechter. Goed. 2-2 Willems komt weer het veld in. Dat gaat nog niet van harte trouwens. Maar ja, linksbacks hebben ze bij PSV niet meer. Dus hij zal er wel even door moeten. Want zelfs Bouma is niet beschikbaar. En Tamata is er niet. En Pieters is er niet. Kortom, als nu Willems ook nog niet door kan... dan vrees ik voor PSV dat Wuitens of Manolef straks daar nog moet gaan staan. Maar het gaat wel weer, denk ik. Met Willems, slotfase van de wedstrijd. Benschop komt nog een keer, maar die komt niet bij de bal. PSV verdedigt en we gaan even kijken in Nijmegen wat er gebeurt bij NEC Heerenveen. Frank. Ja, daar dacht ik heel even. NEC gaat weer zichzelf niet belonen voor de rust vanwege het overtuigende spel. Maar ze doen het uiteindelijk toch. De tweede goal van Zevuik in één wedstrijd. Wat een ongekende luxe, want hij maakte tot nu toe in de competitie pas twee doelpunten. En verdubbelt ze dus zijn productie in 45 minuten tegen Heerenveen. Dik en Dik verdient een counter van NEC. 4 tegen 4, keurig uitgespeeld. Voorwacht, heel lang met degene die hij gaat aanspelen. Kiest uiteindelijk voor de volledig vrij doorgelopen Zefuik. Schiet de bal tussen de benen van Noordveld door de doelman van Heerenveen. En dat betekent dat de Vriezen nu met 2-0 achter staan. Vlak voor rust in Nijmegen. En wij gaan weer terug naar Bas. Zefuik deed nog mee met PSV in de eerste wedstrijd van het seizoen. Toen ze in Altmaar tegen elkaar speelden. En toen AZ met 3-1 won. Zo hadden we van de Maher nog nooit gehoord. En van Labijat eigenlijk ook niet. En van Willems niet. Kortom, er kan veel veranderen in een half jaar. Terwijl Engelaar, of Engelaar, die speelde ook in die wedstrijd trouwens nog. Centraal achterin, weet u dat nog? Ik wilde zeggen, Toyvode een tikje krijgt en een vrij schot versiert. PSV heeft de bal. Die gaat naar Matafs. Die duwt zijn weg. Ja, dat ziet de scheidsrechter ook weer gewoon goed. Zoals ik zei, hij kan niks meer goed doen nu Kuipers. Maar in 9 van de 10 gevallen ziet hij het wel goed. Want Matafs geeft gewoon Reine een duwtje. En AZ krijgt voorkomen de vrije school. PSV-publiek is natuurlijk ook gefrustreerd omdat het zeg maar, in de laatste minuten na de gelijkmaker van Lens... die is inmiddels alweer van 10 minuten geleden... dat de PSV dat aan alles naar voren wil en met veel energie het slot van die wedstrijd wil bestormen. Maar tot de conclusie moet komen dat eigenlijk in de minuten daarna AZ het heft redelijk in handen genomen heeft. En vooral de bal heeft. Gevaarlijk is het eigenlijk niet echt geweest, maar AZ is wel weer de bovenliggende partij. Dat is wel knap. In een uitwedstrijd na een domper van een tegengoal. Nu overtreding van Berens. En een vrije schop voor PSV. De Rijk wandelen. En uh, kijken, is er beweging voorin? Jazeker. Bij Labiat is meegelopen. Die krijgt de bal nu aan de rechterkant. Er komt ook Hutchinson mee. Labiat draait naar binnen toe. Haalt de bal weer onder zijn voeten voorbij. Dan geeft dan de bal toch mee aan Hutchinson aan de buitenkant. Dan gaat hij worden teruggelegd. Dan moet er een voorzet komen. Daar is Toivonen. Die kan er met het hoofd bij. Die komt de bal voor de goal. En wie, wie, wie? wie. Daar is Labiat en die maait er overheen. Bij de tweede paal. Wat een kans. Voor PSV om twee minuten voor tijd via Zakaria Labiat nog op 3-2 te komen ook. Maar hij maait er gewoon volkomen langsheen. Wil de bal uit de lucht plukken. En ja, het is een airshot. Hij raakt slechts lucht. De Rijk brengt de bal opnieuw in. Daar is PSV weer en krijgt Toivonen nu een vrije schop. Op, laten we zeggen, 4,5 millimeter. Buiten het strafschopgebied. En dat zijn wel plekjes waar de PSV-schutters raad mee weten. De overtreding wordt gemaakt. Ik denk dat 4G degene is die daar verantwoordelijk voor is. Nee, het is mooi Zander. Die in duel met uh, Toivode toch iets te veel duw en trekwerk nodig heeft om daar de zweet van de bal te houden. Ja, 89 minuten. 2-2. PSV AZ. En op 16 meter en 4,5 millimeter een vrije schot voor PSV. Waar topoverleg gaande is tussen de mensen die dat eigenlijk allemaal wel willen doen. Labiat natuurlijk staat erbij. En die heeft een heel goed schot. Dat heeft hij al meermalen laten zien. Ook vanavond weer. Hij legt de bal klaar. Dat is een eerste teken. Dat hij gaat schieten ook. Lens staat erbij. De rest loopt nu weg. Uh, de paai loopt weg. Uh, Wijnaldum en Toyvonen gaan nu in de muur staan. AZ probeert het nu echt letterlijk dicht te metselen. Want dan staat het hele elftal in de muur. Halve minuut nog op de klok. 2-2. Kuipers zet de muur nog eens op afstand. En daar komt dan de schutter. Is het Labiat? Het is Labiat. En die bal gaat via de handen van de keeper eruit. Goeie redding weer zeg. Want die bal blijft op de grond, die komt er niet vanaf. En rolt dan richting de verre hoek. Nou ja, rollen. Van nog behoorlijk wat snelheid aan ook. En er is een goede reflex nodig. En die kwam er dus ook van de ST Ban. Die rebound die bijna nog voor Toyvonen kwam. Wordt dan weggetrapt door Klavan. En zo komt er nog een hoekschop voor PSV die nu vanaf de rechterkant genomen gaat worden. En wordt weggekopt door ben Schop. PSV wil opnieuw inbrengen. Dat moet Toivonen dan doen. Toivonen doet dat. Daar is Lens buiten spel. Vlag omhoog. Het is niet Lens trouwens maar Marcelo. Die kopt hem nog overhoog dus dat doet er eigenlijk niet zoveel meer toe. Maar die staat buiten spel. Maakt in het weglopen nog wel het gebaar naar de grensrechter. Nee nee. Maar de herhaling laat zien. Ja ja. Het was buitenspel. spel. Zoals niet alleen de toeschouwers, maar dus ook de spelers in het veld wel eens de indruk hebben dat ze het altijd beter zien. Is dat dus absoluut niet het geval. Laat ik dan een keer een lans breken voor de arbitrage. Want uh, ook vanavond denk ik dat ze meer goed dan verkeerd hebben gezien. Rijnen kopt omhoog. Dat is niet handig, want daar staat Toivonen. En die stuurt dan aan de linkerkant. Labiat weg. Veldduel. duel. Labiat en viergever. Nog een keer fel als viergever de bal over de zijlijn laat lopen. En nog een duwtje meekrijgt. In het voorbij lopen dan nog even terug. Labiat een uh, hand tegen het achterhoofd legt. Dat gaat al nog redelijk vriendelijk. Maar de twee hadden het even met elkaar aan de stok. Nu zit Viergever weer met Toivonen te ruzieën. Als Rijnen een ingooi gaat nemen. De extra tijd inmiddels loopt. Dat had u begrepen. 91 minuten staan er op de klok. We gaan spelen tot de 93. Terwijl nu Marcelo wordt opgejaagd. Die kopt de bal terug op de keeper. Die is bijna te kort. Want bijna zit daar Benschop nog tussen. Het loopt allemaal net goed af. En zo blijf je ook aan die kant. Af en toe goed opletten. Wijnaldum kapt nu zonder al te veel rugdekking langs drie tegenstanders. Dat is levensgevaarlijk. De trainers hebben het niet meer. Cocu en Verbeek staan langs de kant. Oh, Clavant zit nu mis. Clavant zit nu mis. Maar daar profiteert dan de PSV-aanval weer niet van. Terwijl nu Esteban boos is op Toyvonne, Omdat hij zegt, eh, ik word nog geraakt door de schoen van Toyvonne, Terwijl ik de bal al heb, krijg ik nog een tik tegen mijn gezicht. Is dat zo? En zo ja, doet Toyvonne dan eh, ook niet voor het eerst iets. Wat hij eigenlijk beter niet had kunnen doen. Hij lijkt zich dat te realiseren. Heeft dan de keeper blijkbaar geraakt. Want biedt zijn verontschuldigingen aan. En krijgt nu geel van Kuipers. Daar is hij uh, ongelooflijk verbaasd over. En zegt, ja, wat nu? Hoezo geef je me nou geel? Dat is dan de, de vierde gele kaart in deze wedstrijd voor PSV. Dat maakt dan allemaal niet zo heel veel uit. Toyfone de herhaling. Ja, ik vind niet dat hij hier iets verkeerd doet. Hij doet nog zijn uiterste best om bij de bal te komen. Laat zijn voet niet staan. Trekt hij nog weg en schampt dan hooguit met zijn scheenbeen. Per ongeluk denk ik echt, dit keer. Nog een heel klein beetje de zijkant van het hoofd van Esteban. valt allemaal wel mee. De bal rolt weer. De laatste minuut loopt 2-2. Nog maar eens voor de duidelijkheid. PSV AZ 1-0, 1-1-1-2. Rust 2-2. Dat was het in de notendop. Terwijl nu uh, mooi Sander de bal oppikt. Voor AZ en nogmaals gaat lopen. De diepe bal geeft op Maarten Martens. Dat heeft uh, Marcelo doorzien. En die kopt de bal rustig terug. In de handen van Toivonen. Of Toyphone in de handen van Titon. <laughs> ja, als je zo lang aan het woord bent, dan weet je het zelf op een goed moment ook niet meer hoor. Nog 20 seconden, dan bent u vanaf. 2-2 is de stand. PSV komt nog een keer. En Hutchinson, wat heeft hij in ruimte aan de rechterkant van het veld? Er moet een voorzet komen. En daar is Esteban, die stond de bal weg. Hutchinson moet hem opnieuw gaan voorbrengen. Laat dat dan over aan Lens. Daar komt die bal. Matafs is er heel dichtbij. Oh, die bal gaat erin! Een eigen goal van AZ. Want Matafs is daar de bliksem afleiden. Maar in de laatste seconde van de wedstrijd komt PSV op 3-2. En gaat AZ alsnog de bietenbrug op. AZ, de spelers blijven verslagen liggen. Ja, ik denk dat Clavant degene is die hem uiteindelijk gewoon in zijn eigen doel schiet. Nadat uh, Matas dus eigenlijk het laatste setje wilde geven, er niet echt aan toe kwam. En vervolgens denkt, uh, ik moet zo snel mogelijk opkrabbelen om die bal nog in dat doel te rammen. En ik denk dat Clavant vervolgens probeert om in een uiterste poging dat te voorkomen. Ja, wat kun je dan? Dan moet je je ogen dicht doen en die bal raken voordat je tegenstander dat doet. En dan trap je hem dus in je eigen doel. Dat zal denk ik het scenario zijn geweest? Als die bal dus tot twee keer toe vanaf de rechterkant wordt voorgebracht... Esteban twee keer half het antwoord heeft. En nou ja, nu de zie, ga ik toch twijfelen of het niet gewoon Matafs is. Die heel slim en heel alert nog het uh, been optilt. En zelf de 3-2 maakt. Ja, dat is het geval. Matas krijgt gewoon de goal zelf achter zijn naam. En daar heeft Klavan uh, dan uh, geen schuld aan, als je dat zo zou mogen noemen. Evengoed 3-2 voor PSV in de dying second van de wedstrijd. Er is nog een aftrap. En dat is het dan ook. Dat is het dan ook. AZ krijgt geen kans meer. Verbeek is woest... En PSV verslaat in een curieus maar uitermate vermakelijk duel op een uh, avond in Eindhoven. AZ met 3-2 door een goal in de laatste seconden van Tim Mataps. 3-2 PSV AZ. Ik had beloofd binnen 20 seconden met u voor me af. Het is iets langer geworden, sorry. Ja, en de conclusie kan zijn was dat de wedstrijd voor AZ net te lang duren, hè? Ja. Dat is helemaal waar. En dat is de conclusie voor wat betreft AZ. De tweede conclusie is dat in Amsterdam de champagne wordt koud gelegd. Ja, dat was mijn tweede conclusie ook. Maar bedankt. Uh, we zijn het helemaal eens. Goed zo. Uh, PSV AZ 3-2. Het is rust bij NEC Heerdeveen 2-0. En het is rust bij Feyenoord Excelsior 1-0. de late wedstrijd straks over een paar minuten is uh, Twente nak. En aan kop is het nu Ajax met 61 uit 29. Gevolgd door AZ 58 uit 29, uh, 58 uit 30. En PSV heeft er inmiddels 57 uit 30. Ja, tussendoor, daar staan Twente en Feyenoord nog. Feyenoord zal waarschijnlijk winnen van Excelsior. En Twente begint straks nog tegen NAC. En Heerenveen staat al op een behoorlijke achterstand. Dus zal waarschijnlijk zesde blijven. Dat is uh, zo'n beetje de situatie aan de kop. En u hoorde allemaal geluiden. Die komen uit de volleybalhal bij Orion. Orion Lieker, is. Maarten Tip... 16-8 is de stand in de tweede set waar Orion de eerste set gewonnen heeft. En ja, Liekeurgis is het echt een beetje kwijt in deze set. Laat zich overdonderen door de druk van Orion... En dan zie je af en toe coach Ronald Zootsma van Liekeurgis met zijn handen ten hemel staan. Hij snapt soms even niet wat zijn spelers voor rare dingen doen. En, ja, en het moet wel sterk zijn, willen ze nog terugkomen in deze set. Maar deze twee clubs hebben het steeds spannend gemaakt tegen elkaar in deze serie. Steeds was wel Orion net de winnaar en waren het hele lange spannende sets. En dat zitten nu dan in deze set even niet in. 17-9 is de stand en dus lijkt Orion makkelijk op die 2-0 af te gaan. En dan gaat het publiek hier straks natuurlijk weer staan. Het zit stampvol in deze sporthal. ...Rozengade in Doetinchem. Normaal kunnen hier zo'n 800 mensen in. En net kwam er iemand langs die zei, nou er zitten de 1200. Dat is ook te merken, want ze zitten overal waar ze ook niet mogen zitten. Uh, in de gangpaden, overal achterlangs. Er werd zelfs al omgeroepen waar de nooduitgangen zijn. Nou, als dat gebeurt, dan weet je dat het wel heel erg vol zit in zo'n sporthal. En vanavond moet, moeten al die mensen hier uit Doetinchem samen dan dat feestje gaan vieren. De service nu aan de kant van Lycurgus. Maar de ruime voorsprong, een voorsprong van 7 punten voor Orion bij 17-10... En natuurlijk mag je als favoriet om de landstitel zo'n set in ieder geval niet meer weggeven. Hup, nieuw puntje erbij naar de fout aan de kant van Lee Kerkus. En zo komt Orion steeds dichter in de buurt van winst in deze tweede set. Op weg naar de 2-0 voorsprong dus, de ploeg uit Doetinchem. En dan nog één setje en dan is de ploeg kampioen. Ongetwijfeld zal er in Enschede lang gekeken zijn naar PSV AZ. Misschien wel tot het einde toe. En in ieder geval ook geluisterd op de tribune. Wat betekent dat als Twente vanavond wint, het gewoon weer tweede is. En dus straks weer uh, voorronde Champions League zou kunnen spelen en die houdt dan Ja, als ze geen eerste worden, he. dat kan ook nog. Maar inderdaad, als ze winnen dan staan ze op de tweede plaats. En dan halen ze die hele belangrijke voorronde Champions League. Daar valt het grote geld te winnen. Uh, ik het verhaal van die uh, dronken terreinknecht. En die ging dan die lijnen trekken. En die waren allemaal zo krom als een hoepel. Ze hebben hier een rode loper uitgelegd. Zo krom als een hoepel. Maar uh, Mark Janko die kwam daarop uh, naar voren. Want die neemt afscheid. Je hoort een uh, enorme applaus. Hij is toegejuicht. Janko, uh, voor weer wat centjes verkocht richting Portugal. Heeft vanavond officieel afscheid genomen van het publiek. Gaat dus een ere ronde maken. En als ik Janko zeg en Twente nak. Dan praat ik over NAC Twente eerder dit seizoen. Die wedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning voor FC Twente. En de doelpuntenmaker toen was inderdaad Mark Janko. Nou, vanavond moet eh, FC Twente dus winnen van NAC Breda. Iedereen gaat ervan uit dat dat een makkie wordt. Want men is getergd. Men wil heel graag die slechte weken. Want kijk naar de laatste zes wedstrijden. Twee keer gewonnen, twee keer gelijk en twee keer verlies. Wil men vanavond even goed wegpoetsen. Door weer op de tweede plaats te komen in de competitie. Bengtson speelt nog steeds in plaats van de gemasseerde Niskop. En natuurlijk in de spits Luc de Jong. En bij Nac Breda speelt Anthony Leurling in de spits. En wat is het verschil? Nou, Luc de Jong heeft 21 doelpunten gescoord. En Anthony Leurling is topscorer van Nac Breda met 7 doelpunten. Uh, drie keer zoveel dus voor Luc de Jong. We gaan zo dadelijk beginnen onder leiding van Reynold Wiedemeijer. Als uh, Janko het veld afgaat. Het kan nog wel even duren, want die uh, gaat zo'n beetje alle uh, fans een hand geven. En dat zijn er toch aardig wat in dit stadion. We gaan zo dadelijk om kwart voor negen beginnen bij FC Twente tegen NAC Breda. Lying Eyes van de Eagles. We gaan naar Orion tegen de Keurgers. Maarten Tip. Daar was het even heel gezellig en heel hard gejuich en Dat betekent dat Orion de tweede set ook gewonnen heeft. Dit keer met overtuigende cijfers. 25-13, een 2-0 voorsprong voor de ploeg uit Doetinchem. Tweede helft bij Feyenoord Excelsior. Nog steeds 1-0, dat is eigenlijk tegenvallend, Roland. Ja, Feyenoord heeft best mogelijkheden gehad om doelpunten te maken. Maar daar tot nu toe dus niet in geslaagd in de wetenschap. Nu die wedstrijd tussen PSV en AZ afgelopen is. Dat als Feyenoord met vier doelpunten verschil wint. Dus nu nog zeg maar drie doelpunten maakt. Dat het dan in elk geval in doelseldo over AZ heen gaat. Nou, dat is een mooie uitdaging. Nog even afwachten natuurlijk wat Twente doet. Maar stel dat dat resultaat ook in het voordeel van Feyenoord uitvalt. Dan staan de Rotterdammers ineens tweede. Dat is toch een mooie uitgangspositie. Maar dan moet er wel gescoord worden. En Excelsior, ja, het komt niet verder dan tegenhouden. Het is eigenlijk nog niet echt gevaarlijk geweest in de buurt van Erwin Mulder. En Feyenoord al een keer op de lat geschoten. Over en naast. En De Ruiter al een paar keer reddend moet optreden. Nu een foute paas in de voeten van Cabral. Die staat op de rand van het strassel maar komt uiteindelijk niet langs Nieveld en levert dus de bal weer in bij Excelsior. Dat nu via Jansen en de Graaf gaat proberen aan iets te werken dat op een aanval, uh, tot een aanval moet leiden. Uh, Bruins aan de linkerkant. Scheinman komt mee, duikt de linkerkant in. Maar uh, Bruins gaat naar het midden, komt nu wel in de buurt van het schasselgebied uit. Waar de Graaf combinatie zoekt met Alberg, dat gaat mis. Feyenoord neemt over via Karim El Amadi. Halverwege zijn eigen helft. Direct een aantal spelers die eruit komen bij Feyenoord, waaronder uh, de Bakal en Leerdam. En Leerdam krijgt die bal nu ook. Stuurt nu Bakal weg aan de rechterkant. Richting het schafstofgebied. Trekt de bal terug op Guidetti. Wat gaat hij doen? De zweet zoekt naar het linkerbeen. Ja het schieten is er wel. Maar het wordt geblokt dat schot door Smit. En de tweede poging van Cabral. Daar staat ook al een speler van Excelsior in de weg. Maar Sissé heeft de bal nu aan de linkerkant. Ter hoogte van het schafstofgebied richting de achterlijn. En dan gaat de bal over de achterlijn. Via Jordi van Delen. Nu mag Feyenoord dus een corner gaan nemen vanaf de linkerkant van het veld. Klusje meestal voor Jordi Klaasie. Kijken wat Feyenoord gaat doen in de positie. Want gaat men weer kiezen voor de ingestudeerde variant. Kort en dan een speler aanspelen op de rand van het zarsopgebied. Dat ging ook overigens een keer mis toen Guidetti werd aangespeeld. Zo viel namelijk de eerste goal. Maar toen men het nog een keer probeerde kon Excelsior er ineens uit toen de balverlies werd geleden. Nee, Klaasie gaat voor één keer richting de eerste paal. Cicé kop door, Janga met het lichaam en niet met de hand. Hoewel de Feyenoorders richting Van Boekel iets anders willen doen geloven... Maar dat gaat niet door. Feyenoord haalt overigens wel gewoon de bal. Omdat die wordt weggewerkt en weer wordt opgevangen door de vrij. Dan wordt nu Leerdam weggestuurd ter hoogte van het Schassopgebied aan de rechterkant. Leerdam legt de bal richting de penalty stip. Daar is Klaasie en de 2-0. Nou gaat Feyenoord dus echt aan het doelstal door werken. Mooie combinatie in eerste instantie. En uiteindelijk Leerdam die vrij komt aan de rechterkant. Keurig wacht. Nu is het niet voor Guidetti kiest, maar de bal teruglegt op de lopende man. En dat is Jordi Klaasie. Maakt zijn tweede goal dit seizoen. Pakt hem bal op op de rand van het schouwstofgebied en schiet hem langs de ruiter. Drie minuten zijn we bezig in de tweede helft. En de tweede voor Feyenoord is in feite de maker Jordi Klaasie. De laatste achtervolger van Ajax is ook begonnen. Twente tegen NAC en die houdt dan... 3,5 minuut gespeeld, 0-0 de stand. Nak voor het eerst in de aanval via de rechterkant via Koenders. Koenders, aardige beweging. Koenders handt straks op gebied, schiet de bal op Douglas. En de bal gaat voor een corner over de achterlijn. Eigenlijk de eerste keer dus in die kleine 4 minuten dat deze wedstrijd oud is, dat Nak Bredaai de aanval gaat. En dat levert dus een hoekschop op vanaf de rechterkant. Nak speelt zonder Boedelje, die is geschorst naar een rode kaart vorige week. En dus gaat de hoekschop vanaf de linkerkant genomen worden door Robert Schilder. Dus kijken wat hij ermee kan. Met het linkerbeen een indraaiende bal waarschijnlijk. Daar komt die bal bij de eerste paal. Maar makkelijke vangbal voor nog altijd Sander Boske in het doel. Omdat Michailov geblesseerd, ziek, zwak, misselijk en allerlei andere problemen heeft. In ieder geval is hij er niet bij en Bosker nog altijd in het doel. Maar het is duidelijk wat Twente wil. Aanvallen, dat hebben ze de eerste drie minuten gedaan. Geen kansen kunnen creëren. Nu dan misschien via Tiendali. Tiendali langs zijn man. Gaat schieten. Tiendali schiet de bal. Een stuitje in de handen van ten Rauwelaar. Die hier in Enschede nog onder de lat heeft gestaan bij FC Twente. In het seizoen 2003-2004 speelde die elf wedstrijden. En nu dus alweer een tijdje bij Nac Breda. Balbe zit achterin. Uh, ...voor uh, Botteguin. Die speelt de bal naar de linkerkant, gaat de bal naar voren... ...en komt terecht bij Schalk. Ja, die uh, kijkt naar de scheidsrechter... ...maar de bal is al lang weg, scheids dat de fluit niet... ...dus bal bezit voor Bengtson voor FC Twente naar Team Dali. Team Dally kijkt om zich heen, houdt de bal even bij zich... ...en speelt hem dan breed naar de rechterkant. Nog wel op eigen helft als Douglas de bal weer breed de andere kant op geeft. ...naar Bengtson, want het speelveld is heel klein, een meter of 30, 40. Het staat heel compact en dan is het moeilijk om daar doorheen te komen. Dat weet FC Twente nu ook, want nog altijd het rondspelen van de bal. Nu gaat Douglas de helft van Nak op. Heeft de bal een Chatty gegeven, Chatty naar Willem Jansen. Aan de rechterkant van het veld, halverwege de helft van Nak Breda... ...gaat de bal naar Ola John, die speelt aan de rechterkant. Gaat de bal weer naar het centrum in de middencirkel, naar Bengtson. Bengtson loopt een paar meter en dan is het zoeken naar de opening. Maar die is niet te veel. Het is zo ontzettend druk. Het lijkt de Westermarkt wel op zaterdagmiddag hier in Enschede als nog altijd balbezit is voor FC Twente. Maar het is het rondspelen van de bal. Nu gaat de bal weer helemaal terug naar Douglas en dan zal Douglas de bal weer naar voren spelen. Maar het tempo ligt heel laag en als FC Twente zo speelt dan krijgt het een hele moeilijke avond. Maar eigenlijk, heel eerlijk gezegd, verwacht hij dat niet. Zes minuten gespeeld in Enschede. Nakbreda uit tegen FC Twente. Nog altijd 0-0. Wat kan Heer de veen in de tweede helft? Frank Wielheid. Nou, beginnen met voetballen zou een aardige start zijn uh, voor de Friese, Want in de eerste helft niet gezien. NEC oppermachtig. 2-0 voorsprong meegenomen. De rust in. Twee minuten na de rust staat die voorsprong nog altijd overeind. Geen wissels doorgevoerd voor, door... Uh... Ron Jans in de rust. Ja, deze elf moeten het dus nog maar eens een keertje laten zien. En in de openingsfase lijken ze wat directer te gaan zoeken naar Bas Dost. Maar die heeft al één keer buiten spel gestaan en nu één keer als aanspeelpunt gefungeerd. Nu Narsing aan de rechterkant voor Heerenveen. Twee man tegenover zich. Geen ruimte om de voorzet te geven. Dus even terugleggen op Van Anhold En dan breed naar Elmsteekpaarsje misschien proberen. Assaidi naar binnen getrokken. Moet ook terugleggen. Breuer weer terug. Naar Elm, die is doorgelopen richting de achterlijn. In één keer de bal voorgeven. Schiet de bal dan tegen Fadoch aan. Over de zijlijn. Dan mag Jereveen gaan gooien. Maar zo komt het maar niet. Tot een uh, serieuze kans in uh, dit duel. Babos nog niet één keer serieus onder vuur genomen in uh, deze wedstrijd. Breuer met de ingooi rechtstreeks ingeleverd bij Selezië. En dan Sevuik uh, de doelpuntenmaker. Tweevoudig doelpuntenmaker in de, dit duel. En dan kan NEC eruit komen. Dit vindt NEC prettig. Zoveel ruimte achter de verdediging van uh, Heerenveen. Maar nu wat traag uitgespeeld. Met name ook omdat de bal tegen Ellemaan geschoten wordt. Maar uiteindelijk toch ook via een Heerenveen-speler over de zijlijn gaat. En dus kan NEC weliswaar niet counteren, maar nog steeds uh, proberen aan te vallen via Salesi. Die uh, gaat ingooien en uh, dat, nee, hij krijgt een vrije trap uiteindelijk mee. Hij gaat hem diep geven zometeen en uh, Heerenveen moet proberen die 2-0 achterstand weg te poetsen tegen NEC. Zijn ze de titel al aan het vieren uh, in uh, Doetinchem, Maarten Tip? Voorschot op dat feestje wordt alvast genomen, want ook in deze set is de voorsprong er voor Orion met 9-6. En uh, ja, bij Lycurgus is uh, ja, eigenlijk het volleybal ongeveer uit de ploeg. Af en toe een opleving, maar je zag na ook het verlies in die tweede set die uh, hoofden bij Lycurgus verder omlaag gaan. En Orion heeft de tegenstander bij de keel en daar houden ze de tegenstander ook. 10-6 inmiddels. Ronald Zootsma, de coach van Lykurgus, probeert het nog maar een keer met een time-out. Maar ik ben bang dat het voor zijn ploeg weinig zal helpen en dat Orion steeds dichter bij de eerste landstitel in de geschiedenis komt. Feyenoord Excelsior, Ronald van der Gier. 53 minuten, 2-0 voorsprong voor Feyenoord, de er van Quidetti en Klaasie. Leuk voor Klaasie dat hij een doelpunt maakt tegen de ploeg... waar hij vorig jaar mocht spelen, doorbreken in het betaalde voetbal. En zijn mooie contract bij Feyenoord heeft verdiend. Hij heeft het laten zien dit seizoen. Hij is de gangmaker op het middenveld met Klaasie. of met El Amadi en Bakkal. Goed middenveld van Feyenoord. En Klaasie ronde dus die voorzet van Leerdam doeltreffend af. Feyenoord heeft het bal bezit. Het eerste schot op goal van Excelsior hebben we ook gezien. Na 50 minuten van een meter of 25. Alberg maar in de handen van Erwin Mulder. Feyenoord probeert het maar weer tegen dat... Hecht, uh, hecht, collectief uit uh, Rotterdam-Oost, dat daar voor het eigen strafstopgebied staat opgesteld. En Het is aan Feyenoord om daar eens af en toe een gaatje in te vinden. Ron Vlaar in de middencirkel. Paas de bal naar Klaasie. Klaasie, drie, vier meter verder naar Bruno die aan de linkerkant. Dan zal er eens iemand de diepte moeten zoeken. Nou, dat is in dit geval Sissé. maar die draait ook weer terug bij Van Delen. Vindt vervolgens dan Bruno Martensindi en dan Ron Vlaar die het middenveld is ingestoken. Oh, één man kwijt, twee man kwijt en krijgt dan een tikje van uh, centrale verdediger Smit. Betekent dat Feyenoord de vrije trap krijgt. En 4-5 voor het strafschopgebied van Excelsior. Recht voor de goal van Wesley de Ruiter. Die maar onmiddellijk aan het organiseren slaat en ervoor kiest om een vijfmans muur neer te zetten. Terwijl Moesa Kalisse vlak voor de bal staat om te zorgen dat die bal niet heel snel genomen kan gaan worden. Van Boekel gaat we wat stapjes maken. Nou, ik geloof dat die muur nog wel aardig staat. Dat die Excelsior-spelers dat wel redelijk hebben gezien. 9,15 meter. En hoog overleg bij Feyenoord over wie die vrije trap mag nemen. Vlaar zou het wel eens willen doen. Zo in één keer recht vooruit. Hard langs de ruiter. Maar ik denk toch dat Guidetti de beste papieren heeft. Want de Zweet stuurt iedereen weg. Neemt zijn aanloop en schiet de bal in de muur. Die door Wesley de ruiter dus vakkundig is neergezet. En als Prima Sta in de weg fungeert. Voor deze poging van de Zweet. De bal komt overigens wel aan de rechterkant voor de voeten van Cabral. Die geeft nu een voorzicht. De wordt door de graaf verlengd. Maar uiteindelijk komt hij in de handen van Wesley de Ruiter. En zo komt Excelsior dus met de schrik vrij. En blijft de derde van Feyenoord nog even uit. In een wedstrijd die 55 minuten oud is. Feyenoord staat met 2-0 voor. Tegen Hekkensluiter Excelsior. Voor wie zijn de kansen tot nu toe in NsGD en niet? Beide, uh, Ronald. Eén hele grote voor Nac Breda. Voor Leurling. Na een enorme blunder van Douglas. Ik, denk, uh, ik hoop niet voor hem dat Bert van Marwijk kijkt. Want dan kan hij echt zijn uh, mogelijke ideeën voor het EK... Uh, ...in de koelkast zetten, want het was echt zo'n gigantische blunder. Maar Leurling die, uh, kon de bal er niet in krijgen. Zijn uh, wippertje over de keeper Bosker heen was uh, te zwak. Nu is het Luc de Jong in balbezit. Luc de Jong schiet van Ver, maar schiet tegen zijn tegenstander op tegen Kees Luijks. Afvallende bal van Ver. Die probeert binnendoor Willem Jans te bereiken. Het staat 0-0 na 11 minuten spelen. Eén uh, uh, goede actie gezien van uh, Dat Nasser Chatli van FC Twente. Die goed naar binnen trok en de bal net over het doel van Ter schoot. Nu gaat de bal de diepte in. Wordt opgevangen achterin... Uh, laat hij hem over de achterlijn lopen. Ja, dat doet hij door Tim Cornelissen. En dus mag Sander Bosker de bal weer in het spel gaan brengen. Uh, ja, NAC en uh, FC Twente, die hebben dus uh, wat met elkaar. Want uh, in 2010, kampioenswedstrijd van FC Twente, gewonnen door Twente met 2-0. In Breda, in Outebeen, en daar werd een heel groot feest uh, gevierd. Rosalis is trouwens geschorst bij FC Twente. Vandaar dat uh, ik zojuist uh, Tim Cornelissen kon noemen. Die speelt uh, rechtsback in het team van Steve McLaren. Uh, balbezit voor Bengtson, voor de centrale verdediger van FC Twente. Speelt de bal naar Brahma, de aanvoerder. In de middencirkel even terug op Douglas. Douglas kijkt om zich heen, maar de er wordt weinig bewogen. Luc de Jong uh, zie ik af en toe wat bewegingen maken. En Willem Jansen. En nu gaat uh, de Jong de diepte in. Maar de paas in de diepte is niet goed van Bengtson. Komt zo in de handen terecht van Ter Gooit de bal meteen naar Bukari. Bukari naar Gillesse. Gillesse kijkt uh, naar voren en ziet Leurling. Maar Leurling heeft in zijn rug Tim Dalli. En dat betekent de balverlies als uh, de bal naar Willem Jansen speelt. Goeie paas door naar Brama. Terwijl Jansen een beuk onderweg kreeg. Van Gillissen gaat er wel de diepte in. Luc de Jong. Luc de Jong schiet. Oh, het zijn het Via keeper Ter Die er nog met de vingertoppen aan zat. Goeie actie van FC Twente. mooie aanval. Lange aanval. En goed in de diepte aangespeeld op uh, Luc de Jong. Ronald van der Geer. Het doelpunt van Feyenoord. De derde in deze wedstrijd. Cabral is de maker. De man die het vertrouwen kreeg van Ronald Koeman. Maakt dus de derde voor Feyenoord in deze wedstrijd. En dan zit het duel in de tas. En moet er nog één goal gemaakt worden om AZ dus in het doelsaldo voorbij te gaan. Scheinman speelt een belangrijke rol. Want eigenlijk is de paas die gespeeld wordt richting Cabral verkeerd. Maar Scheinman speelt hem in de loop van de Feyenoord aanvaller. 3-0. We zijn terug naar het NOS van 9 uur. Tot zo. En langs de lijn. Op 1.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 Cursus voor je kennis van buitenlandse talen. Via ja, Goed. Volgende kwart over twaalf in de perstribune Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.